met het NOS journaal In Egypte hebben het premier Kamal Ganzouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Ganzouri wordt zelf de nieuwe premier, melden staatsmedia. Het vorige Egyptische kabinet stapte deze week op in verband met de rellen op het Tahrirplein. Ganzouri was tussen 1996 en 1999 ook premier. Veel Egyptenaren zagen hem als een integere, niet-corrupte politicus.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 when I say Swear to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 Oh me love, and the door. Like you're supposed to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 Bestaan. Niemand ziet me, niemand kent me, niemand loopt me achterna. Niemand ik sta niemand in onze agenda, maar ik dans dus ik bestaan en Als ik kom, dan de dans besta, begin ik pas te leven.